Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Benad de Kok met het NOS Journaal. In Hongkong demonstreren weer duizenden mensen voor meer vrijheid en democratie. Voor het eerst een half jaar gebeurt dat met toestemming van de autoriteiten. Voorafgaand aan het protest zijn er wel elf mensen opgepakt. De politie nam onder meer messen, een semi-automatisch pistool, vuurwerk en kogels in beslag. Sinds juni dit jaar zijn er ruim 900 demonstraties geweest in Hongkong uit protest tegen de invloed van China. Sindsdien zijn er bijna 6000 mensen opgepakt. In Miami heeft een kunstenaar op een beurs consternatie veroorzaakt... door het werk van een collega op te eten. Het ging om een werk van de Italiaanse kunstenaar Maurizio Catalaan... dat bestond uit een banaan die met duct tape aan de muur was geplakt. De Italiaan heeft meer van dergelijke werken gemaakt... die eerder tussen de 120.000 en 150.000 dollar opbrachten... De performance artist die de banaan opat doopte zijn actie Hungry Artist. Catalan heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Eerder dit jaar haalde hij ook al het nieuws toen een door hem gemaakt massief gouden toilet uit een paleis in Engeland werd gestolen. Noord-Korea zegt een belangrijke test te hebben gedaan op basis. Mogelijk ging het niet om het afvuren van een raket, maar is er een raketmotor getest. Het gebeurde op een basis die deels werd ontmanteld naar de top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim en president Trump. Later, toen het overleg moeizamer verliep, werden op die basis weer militaire activiteiten gezien.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 Het weer, regen en aan zee staat er een stormachtige wind. Vanmiddag zon, wolken en wat buien. Het waait dan wat minder hard, maar vanavond gaat de wind weer toenemen. Het wordt vandaag een graad of... ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwende Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 FM. Ho, ho, ho! Dit is kerst met ZFM. Met me nu. ZFM Jazz. Ik ben Laura Fiji. Jullie gaan nu luisteren naar een nummer van mij. Het is 8 december, 10 uur. Tijd voor Jazz op ZFM. Mijn naam is Marco. En mijn naam is Erik. Goedemorgen. Goedemorgen Erik. Wat hebben wij vandaag allemaal in de show? Nou, uh, in het programma? In het programma of show. We hebben echt best wel veel vandaag. Um, om te beginnen gaan wij vandaag wat extra aandacht besteden aan Laura Fiji. Um, voor de um, 30, 40-plussers onder ons, de 50-plussers, is dit een, een welbekende zangeres. We hebben een... Uh, een poosje geleden een exclusief interview met haar mogen opnemen. En in het tweede uur gaan we daar nog even aandacht aan besteden. Uh, sorry Erik. Uh, oh. In de tweede helft van het eerste uur uh, wordt het interview uitgezonden. Oh ja, heel goed dat je dat even corrigeert. Um, een leuk uh, interview uh, waarin ze heel uh, open vertelt over haar carrière. Dus uh, blijf sowieso luisteren. Fijn ook dat je luistert. Deze druilige en koude zondagochtend. Hoe is het met jou Marco? Uh, met mij gaat het alweer een stuk meter, Gisteren was ik compleet mijn stem kwijt. Okay. Maar uh, we gaan er gewoon tegenaan. En als uh, volgende plaat hebben wij uh, op de draaitafel liggen. Uh, Waiter, ask the man to play the blue. Van Freddy Cole. Saturday night our rendezvous I sit alone at a table for two My friends ask me to join them I proudly refuse The waiter asked the man to play the blues I'm feeling so bad Because you said we're through But Nothing seems right out the sight of you when you said goodbye dear that was really bad news waiter asked the man to play the blues i'm sitting here reminiscing about the things i've been missing since my baby said we're through i wish we could make up ever since our breakup, I am so lost without you. Tears in my heart, though my eyes are dry, I guess I'll go home where they won't see me cry. It's the same old story somebody's got to lose, waiter asked play the blues, my heart is aching, I believe it's breaking, I'm about to blow a fuse, so won't you wait up, wait I ask the man to play the blues. En dit waren de, de, de mooie klanken van Freddy Cole. En uh, dat is de broer van... Uh, van... Uh, uh, Net King Cole. Nat King Cole. Ja. Ja, die wel bekend is. Heel bekend. Ja. Uh, Hij heeft er ook heel lang over gedaan... om, uh, ja, om, om ook zo beroemd te worden. Dus, uh, want uh, ja, Net King Cole was natuurlijk heel erg beroemd. En uh, Freddy heeft eigenlijk zijn, helemaal zijn eigen stijl ontwikkeld. Uh, heel heesig, uh, rokerig... en een beetje nog wat jazzieren stem. Maar ja, uh, goed... Dit was, uh, ja, dat was Freddy. Uit Amerika. Ja. En o, dat we het toch al over het internationale hebben. Uh, we hebben, onze luisteraars zijn niet alleen in Zandvoort. Die gaan zelfs uh, de Zandvoortse grens over. Ja. En niet alleen naar IJmuiden, maar ook uh, naar Duitsland en Engeland. Dus niet daarom ook hard. nog een uh, welkom welkom to onze zuureraar... die de Duitse spraag zijn. ik denk, Und, um, kan jij misschien de Engelsen nog Ja, even welcome to our listeners in England, uh, Australia en Amerika. Ja, en over Australië gesproken... Uh, we wow. hebben een prachtige uh, nummer uitgezocht die hierna gaat komen. Ja. En net waren we in Amerika. En nu gaan we helemaal naar het Australische continent. Ja. En dat is een uh, Australische jazzzinger en pianiste. Ziet verloren, hè? Die ziet verloren, volgens mij. Is er wat verloren daar? Ja, ja, ja. Hoe dan? Nou, dat zegt ze, Loss of <laughs> ja, Lost of Love. Ja, Los of Love. Zo heette ze nee, Ja, precies. Ja. Ja. En die gaan we nu draaien. Lost of Love van Janet Seidel. Als alles meezit. Marco is druk bezig met de knopjes. Till I look back after loss of love dit nummer uitgaat. Een nummer van Laura Ficci. Hij zou zo bij een James Bond team kunnen passen. Toch? Ja, vind Markant? je niet? Ja, ja, vind ik wel. Het is ja. echt... Uh, ja. ja, die klasse heeft het. I Will Wait For You van Laura Ficci. Ja, van onze eigen Hollandse bodem. Ja, en, vriendin van de show, hè? en vriendin van de show. En zoals gezegd, zometeen een exclusief interview die we bij haar thuis hebben opgenomen. En het was echt een... een, een nou, ik kan niet anders zeggen. Een fantastisch onthaal die we bij haar hebben gehad in het koetshuis. Ja. Ook en, en, bedankt uh, aan Sjaak. Haar Sjaak haar man. voor de koffie. Ja, <laughs> ontzettend, ontzettend leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk. Maar met dit, deze warme klanken en de studio die nu ook een beetje warm begint te worden nee, en behakelijk. Ja. Moet ik wel zeggen, nadat Sinterklaas weer vertrokken is en zo'n vreselijk flut weer in Zandvoort is, is het wel, uh, eigenlijk moeten we een verschil maken, vind je niet? Ja, Ja, een en, groot verschil. Een groot verschil. En daarom hebben wij de volgende plaat uitgekozen en dat is uh, What a Difference They Makes. You said you were mine Oh, what a difference A day it There's a rainbow before me What a day, the difference a day makes... van Jamie Powell. Uh, het volgende nummer... wat we klaar hebben staan, is gelijknamig... Aan de, aan, de, aan de dag van vandaag. En het heet Sunday. En het is van, uh, van Ben uh, van Webster. Ben en Oscar Pietersen. Dus ja. Ben Webster op saxofoon. En Oscar Pietersen op uh, trompet... en uh, piano... wakker worden op deze zondag. Ja, als je nu niet wakker bent, dan uh, weet ik het ook even niet meer. Nee, Heerlijke muziek. Inderdaad. We zijn, uh, wij zijn in februari natuurlijk begonnen... als, uh, als presentatoren van dit uh, jazzprogramma. Deze show. En we hebben een paar dingen geprobeerd. En uh, we gaan het... Uh, normaal zouden het, uh, het thema komen... wat is er te doen in Zandvoort. Maar we gaan nu over naar de, naar de jazzagenda, Erik. Ja, ja, en we beginnen natuurlijk lekker dichtbij... Uh, bij de agenda van de krocht. Nou, um, 22 december... Dat duurt nog heel even, alhoewel, het is toch al dichterbij. Ja, toch? Ja, Frits Landesbergen, jullie wel bekend. En de West Coast Dream Band, celebrating the music of Terry Gibbs. Nou, Frits Landesbergen is natuurlijk geen onbekende in de krocht. Hij en de Dream Band staan altijd gerand voor een extra avond met, of een, voor een avond met extra swing. Ja, dat is voor dit jaar wat nog uh, bij de krocht uh, in de agenda staat. Verder wil ik voor de krocht even niet uh, het nieuwe jaar ingaan. Dat doen we de volgende keer. Wel wil ik jullie nog even meenemen naar uh, jazzconcerten in de omgeving. Uh, Den Haag bijvoorbeeld, Common In Jazz. Uh, dat is vandaag uh, tussen half vijf en zeven. En dit is voorlopig de laatste Common In Jazz. Met dank aan alle muzikanten en het geweldige Common In personeel. Nou, dit wordt waarschijnlijk een heel mooi afscheidsfeestje voor Remco Hofman, jullie wel bekend. Die de jazz hier enthousiast heeft georganiseerd. Dus dat vanmiddag vanaf half vijf. En waar is dat ook weer? wat zei je nou? Nou, dat is in het. Uh, um, ja. Da nee, in Den Haag. In de oh, de Haag, ja. Duikstraat. Sorry, ik luister niet goed ja, op je tijd in de tijd ook. In uh, de Antonie Dijkstraat, nummer 141 in Den Haag. Voor degene die het niet kan vinden. Ja, precies. <laughs> in Amsterdam. Uh, ook vandaag, vanavond om 8 uur, hebben we uh, Simone Honijk met Dirk Balthuis aan de piano en Thomas Winter-Andersen aan de contrabas. Vanavond om uh, 8 uur en dat is in Café van Leeuwen. Um, ook in Amsterdam vandaag om 5 uur. Erik verwijt Jes groep. Um, ken jij de Erik verwijt groep, Marco? Ja, ik. Het komt ik ze wel bekend het... voor ja, hoor, dat ik, heb wat wel ik wel zie met Kasper Kallof, Daniel ja. van Daalen en Dirk, Dirk Heijma. Nou, dat is uh, vanmiddag om 5 uur. En even kijken: Inge Klingen met haar friends. Dinsdag 10 december van 8 tot 10. En dat is een café in het Apien. En dat is aan de Zeedijk 1 bij Amsterdam. Dus aanstaande dinsdag om 8 uur. Zo het dat ze veel jazz te doen. Heel ja, veel te doen, ja zeker. Want ook woensdag 11 december, trio Berend van der Berg. En die treden op in het Groene Paleis aan de Rockin 65. Ook in Amsterdam? Ja, van 6 tot 10. Dus aanstaande woensdag... Weet je wat ik eigenlijk ook nog uh, zou willen benoemen? Nou. nou, volgende week is natuurlijk onze zeer gewaardeerde collega Peter uh, hier ja. op deze plek. En presenteert het jazzprogramma. Maar die week daarna uh, is er een kerstspecial uh, special, samen met uh, Auke en Jaap. Oh, nou. nou en, uh, hou ons Facebook site in de gaten zou ik zeggen. Ja, precies. Dan, uh, dan, dan, uh, dan zullen we nog meer dingen over informeren. Ja. Nou, zaterdag 14 december zijn jullie welkom om half vijf tot acht uur in de New Cotton Club All Stars. Daar is ook een uh, optreden van uh, onder andere Simon Richter. En um, ja, hopelijk een nieuwe vriendin van onze show. Die gaat optreden op zaterdag 21 december van half vijf tot acht. En dan heb je het over Saskia Larro. Dat bedoel ik. Je weet wel, van de trompet in de Cotton Club. Dus op zaterdag 21 december van half en, vijf tot acht. En het tweede uur draaien we ook nog wat dingen over. Uh, ja. Over, uh, over Sassiello. Ja. Van Sassiello. Precies. Maar dat geldt ook voor Laura Ficci natuurlijk. Ja. Ja. ja. En over Laura Ficci gesproken. Nou. Uh, het is wel regenachtig uh, buiten, maar we ja. gaan een uh, plaat van haar draaien genaamd uh, Sunny. En gelijk aansluitend zullen we het uh, interview laten horen. En uh, ik ben uh, erg benieuwd wat jullie daarvoor vinden. filled with rain We zijn te gast bij Laura Fiji thuis. Zeer uh, warm uh, ontvangst. Laura, jouw nieuwe cd's uit. Wat, wat kan je erover vertellen, Laura? Nou, het is een, een Chinese platenmaatschappij... die heel graag een, een, de, dit, uh, deze cd wilde maken. Oorspronkelijk eigenlijk een LP. Maar hij wilde daar ook inderdaad uh, het Great American Songboek... want het is echt heel hot in China. De nummers kennen ze ook allemaal... Um, hij wilde zelfs een duet in het Chinees met een Chinese componist. Heel erg leuk. En mijn voorwaarde was natuurlijk wel dat het hier gearrangeerd werd. En, de, en zijn voorwaarde was dan weer dat het in China opgenomen werd... met bekende Chinese muzikanten. Dus um, uh, we hebben het dus hier... De Pre-production was hier... Uh, we zijn naar, uh, ik ben naar Shanghai gegaan en hebben het daar opgenomen met de muzikant. En het is ook weer hier gemixt, want dat was ook een voorwaarde. Met jouw eigen team, zeg maar. Mijn eigen team, want ja. die weten hoe de klank is. Mijn, hè, dat het ja. mooi zou komen. Uh, hij is in, in, in China uitgekomen als een LP. Uh, een hele leuke LP, want die is ook lila. <laughs> de LP zelf is lila, het vinyl is lila. Uh, en hier heb ik hem in, in, in een cd geperst. Um, ja, ik ben er heel trots op. En helaas is die dus niet hier in de winkels of op uh, Amazon of wat dan ook te krijgen. Alleen bij mij. Dus je kunt hem alleen bij mij bestellen of na een show op, uh, op kopen. En, en naar... mochten onze luisteraars nu denken van uh, bij jou en waar moeten we dan bij jou zijn? Uh... Dat is uh, lfproductionsplanet.nl. Schrijf me een mailtje en ik ga u verder. Helemaal de wegwijzer. Oké. Okay. En welk nummer op deze nieuwe cd vind jij zelf het mooiste en, en waarom? Het is toch weer een ballad. En gelukkig dat Chinezen daar ook heel veel van houden, van dat is, Ik denk mijn succes in, in Azië is vooral omdat ik uh, herkenbare en emotionele stukken heb. Het, het, het raakt je. En op deze cd van uh, When I Fall In Love. Erg mooi. It will be completely Zijn als je met haar in laf valt. Ja, zo. <lacht> Ongelooflijk. Het uh, laatste nummer wat u heeft gehoord van ons, dat hebben we vanaf uh, van Niel gedraaid. En uh, deze LP. Ja, LP, hè? LP. Krijg je is toch het maar zout aan je kinderen? Ja. <lacht> ja. Geen CD. <lacht> geen, geen USB. Geen, nee, nee. geen MP4'tje, maar gewoon een LP. En deze is prachtig paars. En deze is niet uh, via Spotify of uh, Apple Music of in de platen in Europa te krijgen. Deze, okay. deze plaat is alleen te krijgen. Of als je in het Verre Oosten bent, in uh, Japan of in China. Of bij Laura Fitchie uh, gelijk. En dat is ja. uh, planet.nl. Hé hey Erik, wij zeiden net wat over de agenda dat die te lang was. Maar een agenda kan natuurlijk eigenlijk niet lang genoeg zijn. Nee, want ik ga gewoon lekker vrolijk door. Ja. <laughs> en nou, wat heb je nog allemaal op de agenda staan dan? Nou, we zaten natuurlijk in de, in de sfeer van Laura. Dus ik ga even door met Laura. We hebben nog uh, uh, vier uh, concerten heb ik, uh, voor jullie... Laura treedt 11 december op in het Holland Casino in Amsterdam. Um, ik moet er wel bij vermelden dat je een, een, een, goed, uh, ja, een goede conditie moet hebben. Want je bent pas om kwart voor twaalf, kun je Laura pas horen daar, s'avonds. Ja. Dat is wel laat. Ja. Maar... Niet echt een concert, dat is meer achtergrondmuziek. Ja, uh... precies. Uh, 20 december, dat is wel andere koek. Dan is het om half drie namelijk al, smiddags. Nee, van 1 tot half 3, excuseer. Van 1 ja, ja. tot half 3. Uh, en dat is live uh, bij onze collega's van Lelystad. Hè? Ja, klopt. En dat is samen met uh, Peter Douglas. Ja, op uh, omroep Flevoland. Ja. Het 26 december uh, treedt ze op met het trio Vincent Grit. En dat is in de dinershow uh, van restaurant de Kastanjehof. aan de kloosterlaan nummer 1 in Lage Vuurse. Dus lekker dineren en genieten van Laura. Nou. Uh, tot slot 2 februari. Volgens mij is ze in januari een beetje vrij. Of ze doet andere dingen. Dan steeds op, treedt ze op samen met Trio Galantis. En die NRA. hebben wij ook live gezien ja, ook live. In, in Amsterdam. Erg Echt leuk. Erg leuk. Echt, erg ja, leuk. Ja, ja, Heel ja, ja. bijzonder ook. Omdat het, het, het Trio Galantis is natuurlijk een, een, een, een Zuid-Amerikaans trio. Ze ja. waren trouwens met z'n vieren. Maar uh, ja, het was uh, erg bijzonder. En dit moet jou vooral aanspreken als echte Nederlander. Want? Het is gratis. Het oh, is dus gratis, inderdaad. <laughs> het is op 2 februari in, uh, in Laren in het voloprecht uh, Jazzcafé. Ja, dus uh, hiermee even de agenda van Laura. Een beetje kort, die agenda. Oh, nou, dan ga ik gewoon door hoor, want we hebben ook nog uh, het Ro Midon Solo. Die treedt op vandaag en uh, dat doet hij in uh, het Bimhuis. Het Bimhuis? Het Bimhuis. Jullie wel bekend. En uh, dinsdag is er in het BIM-huis, en dat is ook gratis, ook wel heel leuk... een workshop plus sessions. Dus dat is vanaf 8 uur in het BIM-huis. En daarbij kun je met alle instrumenten langskomen vanaf 10 uur. Dus ook jij, Marco, met je triangle, mag ook komen. En, fijn, hè? Uh, fijn, hè? Ja. ja. <laughs> en uh, donderdag is het uh, Rembrandt-Vrerichs uh, trio in het BIM-huis. En uh, daar ligt de nadruk vooral op opzwepende hedendaagse jazz... Oh, nou, wat moet ik me daaronder voorstellen? Ik zou zeggen, ga lekker luisteren, Marco. Gaan we zeker doen, maar we gaan eerst naar iets heel anders luisteren. Okay. En dat is uh, Fine, Fine Brown Frame van Deanna Reeves. Yo, blood, check it out, boy. Is she on all yeah? Won't you while I check it out? It is too hip for me, you dead. Hey, mama.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 Good to me. Cause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 Nou, dat is wel uh, heel wat anders dan uh, Laura Vici. Ja. Maar verschil moet er zijn. Ja. En als je al niet wakker was? Nou, dan ben je nu in ieder geval wel wakker. Zo en ik zou dat. zeggen, uh, pest die zinestap sap maar uit. Die croissantjes over. En heerlijk ontbijt. Fijn dat je luistert. Inderdaad. En uh, over fijn dat je luistert. Wij willen natuurlijk ook graag de feedback van de, van de luisteraars hebben. En wij hebben een eigen um, internetsite. En het is jazzzandvoort.nl en jullie kunnen natuurlijk ook een mail sturen naar info@jazzzandvoort.nl en jazzzandvoort is geschreven met drie zetten of info@erikmarco.nl dat, dat mag dat ook. ook en dan is Erik met een K en Marco met een C om het, om het uh... makkelijk te houden. <laughs> <laughs> ja, nou we zijn lekker op koers. Ja, dat Hè? ook vind ik ook. Vind ik ja, ook. We gaan ja. lekker en uh, heerlijke muziek. Dus, ja, dat klopt. Uh, het hier is wat minder, maar uh... Ja, dit is Take 10. <middels> Thank you Paul Desmond. Heerlijke muziek. Ja, en Paul Desmond is natuurlijk veel te jong overleden. En heeft uh, natuurlijk het grootste gedeelte van zijn carrière gespeeld in de Dave Bluebreak uh, Quartet. Waar we zo meteen nog een nummer van gaan spelen. Waar we eigenlijk het eerste uur mee gaan afsluiten. Ja. En het eerste uur zit er alweer op, Erik. Jammer, hè? Nou. Ja, maar een tweede uur hebben we nog echt een aantal leuke dingen. Dus echt blijf luisteren. Ja, we, we hebben nog een, een mooi nummer van onze vriendin natuurlijk, Laura Vici. Ja. En onze vriend van de show... Dennis van Azen heeft een nieuwe single uitgebracht. Deze ja. gaan we ook ten gehore brengen. En uh, ja, verder hebben we nog veel meer, Marco. Veel meer, ja, en het, uh, aan het eind van de tweede uur... stappen we een beetje van de klassieke mainstream jazz af. En gaan we eigenlijk een beetje richting de jazz funky. Uh, ja, maar en dan gaan we? gaan we eens proberen en kijken wat onze luisteraars uh, daarvan vinden. Ja. Maar zoals gezegd, het volgende nummer is van uh, Dave Brubeck. Hier speelt uh, Paul Desmond ook in mee. En dat is het nummer I feel so pretty. <laughs>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 I'm not sure. I'm Fijne dagen en